De meeste doden vielen in Gaza stad. Nederland heeft twee keer verrassend goud gepakt op de WK roeien in Shanghai. De mannen acht en de vrouwen acht zijn in Shanghai... allebei voor het eerst wereldkampioen geworden. De Nederlandse vrouwen gingen vanaf de start aan de leiding... en gaven die zoors, voorsprong niet meer weg. Favoriet Roemenië werd tweede, Brons ging naar Groot-Brittannië. En de mannen acht pakten de laatste jaren vooral zilver... maar vandaag kwamen ze met een ruime voorsprong als eerste over de finish. En daarna volgden Groot-Brittannië en de VS...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 Ik te laat te zingen, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet Ik zou je willen gooien en dan geleidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ben je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 met de Vries van Tafeltijd BV. We zijn een nieuw cateringbedrijf in Zwolle. Ja, ja. En proberen namens bekendheid uh, te verwerven. Ja. En uw postcode, postcode, ik niet meer is er ga, ja. is eruit gevallen als uh, kans op een gratis maaltijd. Oh. Een warme maaltijd voor twee personen. Een warme maaltijd voor twee personen. Wat dacht u daarvan? Goedemiddag. Oh, ho, moeten we delen, want zijn we zijn met z'n drieën. Echt, dan maak ik er drie personen van. Geen probleem. <laughs> nou, dat is geen, niet zo'n punt hoor. Nou, dat is geen punt. Mag ik u vragen, meneer Met? Bent u een pasta, pizza of vleesman? Maar pasta's eten wij veel, ja. Drie maanden pasta? valt lasagne daar ook Jazeker, jazeker. Ja, dat is heel lekker. Onze hè? lasagne met decimelsaus is wij, daar zijn bekend hoor, en binnenkort ook in Zwolle. Bent u iemand van de voren nagerecht? Nee, voorgerecht gebruiken wij vrijwel vrij nooit. Eh, uh, stokbroodje kruidenboter of een carpaccio, u mag het zeggen.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 Zetten en de automatische incasso ondertekenen. Echt? Dan kunnen ze het bedrag namelijk nee, in één nee, keer afschrijven. Nee, nee, dat doen we en ik we dat vind het leuk dat ik u als nieuwe klant kan noteren. Nee, nee dat doen we echt niet. Ik zou willen zeggen namens nee, tafeltijd: want eat. Mijn vrouw die, die kookt zelf veel te graag. Twee maal per week een overheerlijke nee, hoor. maaltijd: nee, hoor. Een Hollandse kost, Chinese kost, één keer echt in de week. Niet, nee, een pastaan, pizza, echt. stukje nee, vlees, rundvlees, carpaccio's, geen probleem. U, koffie voor, koffie na. En dat voor 15,75 per keer. Ik zou het niet doen. Al onze maaltijden voldoen aan de kwaliteitsbesluiten, de schijf van 5. Consumentenbond staat achter ons, geen ja, laat het maar niet doen. Ik vind het ja? prachtig dat u om half zes thuis bent. Nee, nee, Hartstikke leuk nee. om onze geur de dampende van rijk nee, nee, nee, nee, van vitamine nee, nee, nee, voorziene maaltijd in vast ja, te nemen. Bereidig, en u heeft al gezegd de autokampioen ligt klaar, ja, dus nee, daar verheugen nee, ze nee, zich nee, al een nee, beetje door. op nu nee, nee, die jongens. Nee, nee, nee, nee, nee. Laten we het niet doen. Dank u wel. Dag meneer. <lacht> doet, doet,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 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la la la la la. mooie meiden in een boeren schuw. 46 zieltjes voor het vage vuur Twee fanfares en hun hoepapa begraven begrafenis met koffie na En vier papieren vliegers aan een taal En 24 rozen 24 rozen 24 rozen Voor jou La la la la la la Zestien op een lange rij Eén klein moedervlekje op een damestein. Negen dominees op het carnaval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 een ogenblikje. Ik hoor sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wilt u meezingen? Het gaat zo. 24 rozen 24 rozen 24 rozen voor jou. Zo... 24 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen, Laura Ik heb het zelden zo mooi horen zingen zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal. 16 stille nonnetjes op oude jaar. <lacht> Twee aanstaande moeders en een ooievaar. <lacht> Veertienhonderd doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. En zeven babyfoto's op een schaar. Ah. 16 lichte vrouwen in vergadering. Twee enorme boeren van een zuige lee. kamerleden op het toilet. Zeven apen op een autopij. En twaalf zit er glazen in de kamer.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 Voor op het autotje. He, ze er een knop voor automatisch opwinden. En dan ram je ook op. Met heel je ziel ram je op die knop voor automatisch opwinden. Denk je dat hij met één keer opvreedt? Nee, natuurlijk niet. Ja. Ze is een knop, Een knop, Een knop. Waar is de Anne-Maria? vreet God van de top van die draad op. Jezus Christus. Ruzie met de dingen. En dan ben je s'avonds aan het koken.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 Huh? Kun je rustelen tot je een tennisarm hebt? Nee, ik draai niet op. Niks. Niks. Totdat je klaar bent om te gaan eten, laat die denk eens zijn buik zien. Helemaal wit, helemaal rouw. Fuck you. Haha. <hums> en die kleine jongen, zwart. Verkoold. Waarom? Il quittent un a un le pays <hums> Pour s'en aller gagner leur vie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 Peut-on s'imaginer, en voyant un vol environ l'air que l'automne vient d'arriver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 Nee, dat kunnen ze wel eens nodig hebben, dat kunnen ze wel eens nodig hebben, want er kan er wel eens eentje uit willen, met haar bedoel ik. Oh, u dacht eruit willen? Ja, dat kan altijd, je kunt eruit als je wil, maar je slaat een figuur op. vond ze leuk, ik had een leuk gesprek met de stewardess.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 Nou oh ja, één keer is het, toen, is het toen... Ja, toen is het toch op de mondje gevallen, één keer. Dat vond ik wel lelijk, want ze had... Zo'n lip had ze meteen, hè? Dat zag er lelijk uit, hè? Ze zei ook zelf, uh, je tombé. Ik ben gevallen, je tombé. Je tombé is ma mijn petite bouche. Nou, ze had zo'n bouche, hè?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 ik vind het leuk klinken, ik vind het leuker dan hij. ei. <tot> ik vind hij ei zo ordinair, vind je niet? hij legt een ei. Ik vind ordine een ei, ik vind niks, maar... <tot> huh? Dat hebben wij toch zo sterk in Holland, die korte woorden, die kribbige woorden, een kip. Dat vind ik ook niks. Vind je dat nou wat, een kip? De Fransen zeggen, een poel. Er zit meer kip aan, dat is gewoon. Eh. <tokje> vind ik? Een poel. Een kip die voetbalt. Een voetbalpoel. <tokje> dat klinkt leuk, een voetbalpoel. Nee. Ik... ik vind die korte woordjes, dat vind ik niet. Kip, ei. Ik vind ei helemaal niet. Ik vind dat komt er ook zo hard uit. Hè vind je niet? Een ei. shit. het? Een Hoort het verschil? Een ei. Een Dat lijkt me ook voor de kip zelf. Lijkt me... Het ligt even makkelijker, vind je zelf niet? Als u nog moest leggen, hè, wat zou u liever leggen? Een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 Maar wat is nou fout? En mij tasten de moraal. Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding ligt, blijf altijd af van zo'n. Je raakte nooit, zo. raakt nooit meer kwijt. Blijf altijd af van zo'n. Je raakte nooit meer kwijt. Blijf altijd af van zo'n.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 En uh, slaap ik naar de voordeur, trek mijn schoenen uit, loop op mijn sokken de trap op, kleed me in de badkamer om. En schuif ik zo stilletjes mogelijk naast in dat bed in. En zeg ik nou, ik kan er vergif op innemen, die wordt wakker, schuilt me helemaal verrot, Voor alles wat los en vast zit. Voor, uh, voor uh, niks, nut, zuiplap, uh, noem het maar. So, ja, sorry, huh. Pak je ook helemaal verkeerd aan. Pak jij helemaal verkeerd aan. Weet je hoe deze jongen dat doet?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 Jou, Alleen voor jou heb ik een droompaleis. Als jij daarin in mijn sprint wilt zijn, jou ja, ik de wolken van de hemel. Voor jou ik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 Voor één persoon? Uh, voor alsnog voor één persoon, ja. Ja. Nou, ik heb inderdaad nog uh, voor Mogelijk voor twee, maar...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 Uh, wat voor faciliteiten er op de Kamer? Binnen? Onder andere ja. Ja, nou de Kamer vindt over een uh, cd-installatie, koffie- en thee-faciliteiten. Is er ook een, uh, een minibar aanwezig? Ja, minibar, televisie, boeken, <lacht> ja. uh, pers, bad.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 De heer Pronk besluit euh, ja, de buurt te verkennen, in de zin van het woord. En waar doelt u precies dan op? Ja, kijk, uw hotel ligt dat centraal? Ja, wij liggen twee minuten loopafstand van het station. En... Is er iets achter het station wat, euh, wat wellicht... Euh... Nee. Niets? Nee, we zijn alleen maar bedrijven. En vroeger persoon is de Whirlpool? Twee, drie. Maar ik neem aan dat niet de bedoeling is dat Jan en alle op die kamer... Euh... Ik heb overigens liever niet dat u de heer Pronk met zijn voornaam aanspreekt hoor. Oh, ik heb hem voornaam...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 dat zou ik met de directie morgen moeten overleggen in de stafvergadering. Daar kan ik op dit moment geen uitspraak over doen. <laughs> Bijvoorbeeld een, uh, een, een, een dame die... Uh, die ja, maar even dat rekenen van... wij verder zelf niet. Dat moet meer helemaal zelf doen. Ja, nou dat zou geen probleem zijn. Maar u doet daar in principe niet, uh, niet moeilijk over. En de secretie blijft gewaarborgd, neem ik aan dan. <laughs> Als het allemaal netjes en beschaafd en uh, geen overlast voor de anderen. Maar uh, ik moet het Mag gewoon Mag er gerookt worden op de kamer? Wat zegt u? Mag er, er gerookt worden op de kamer? Ja, zeker, ja. Ja? Ook wiet? Als er geen overlast bezorgt. Nee, de heer Pronk wil doorgaans in alle stilte wel eens een uh, sigaretje opsteken. Altijd niet in het gezelschap van een dame.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 Ich war hier früher, mal mit Rewehr. <lacht> das ist ein Stück Stückchen Heimat hier. Hoch der Trass mit deutsches Bier. Als Lebensantwort an anders Bier. <lacht> Sieht wieder schön aus hier. Armin, ah, hier, Sie da! Wo ist das Hotel Germania? <lacht> Bitte? Hotel Germania! Oh, man, ja. Ja, dat dus kunnen ze je nou wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze je links hem. Dan laven ze je rechthuis. Dan laven ze je er bovenup. Dank je zeun, dank je schön, dank je schön. Alles weer dus schön in Holland. Ja, vinden ze? Ja, ze alles weer dat wie wie vroeger. Ja. je kunnen weer aanvangen, wensje voelen. Maar dan moet je ze wel van te even afklingelen. Bidden? Ja, afbellen. Opbellen. Opballen. Ach, telefoneren, meiden ze. Ja, telefoneren. Maar waarom dan? Nou, de vorige keer lagen we nog in bed. Ach zo, ja, maar zij voorzicht. Ja. Ja. Het gaat weer los. Zou so, ze denken. Ze zijn nog zo so muur van de vorige keer. Maar, maar ze zijn toch niet kwaas, hè? Bide? Kwaas. Wat? Wat heet kwaas? Nou, eh äh, bes, bos,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 Je hebt je fiets terug.